Krijg je van goedemorgen. Een medewerkster van een zorginstelling in Wierde, Twente, is opgepakt. De vrouw van 29 zou bij drie bewoners insuline hebben ingespoten. terwijl het helemaal niet nodig was. En dat leidde bij sommigen tot levensgevaarlijke bloedwaarden. Er zijn bewoners in die instelling overleden. maar het staat niet vast of dat door de insuline komt. Middelbare scholieren delen steeds vaker filmpjes... waarin jongeren in elkaar worden geslagen of worden vernederd. Dat heeft het programma Pointer uitgezocht. Op twee derde van de scholen circuleren dat soort video's. Op het OM willen jongeren met die geweldsfilmpjes anderen afschrikken. En NAVO-baas Rutte en president Trump hebben afspraken gemaakt over Groenland... waardoor de ruzie over Groenland gesust lijkt... Trump riep de afgelopen weken meerdere keren... dat hij het eiland wilde inlijven om Amerika te beschermen tegen Rusland. Afgesproken is nu dat alle NAVO-landen... de verdediging van Groenland op zich nemen. Het gesprek ging volgens Rutte verder niet over... wie nou de eigenaar van Groenland zou moeten zijn. Is very much focused on what do we zijn heel erg geïnteresseerd op wat we moeten doen... om te zorgen dat dat grote Arktische regio... waar op dit moment, waar de Chinese en Russen meer en meer actief zijn... hoe we dat kunnen beschermen. Dat was de really focus van onze discussie verdere details over de Groenland-deal zijn nog niet duidelijk. En wc's worden steeds hipper en mooier, schrijft het AD. Zo is de douche-wc in opmars, ook bij mensen thuis. Een toilet dat ook je billen kan afspoelen is dat. En die wc is, uh, komt, is vooral populair in Japan, maar nu dus ook hier. Ook nieuw hands-free bedieningspanelen... zodat je geen knop meer hoeft in te drukken om door te trekken. Het weer nog van weer Plaza. Flinke verschillen vandaag in het noorden: temperaturen rondom het vriespunt. In het zuiden kan het dan weer 9 graden worden. Blijf verder overal droog, ook af en toe wat zon. Morgen opnieuw vooral kou in het noorden. Op de weg dan de vertragingen van 20 minuten of langer. Op de A9 een pechgeval richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en Raasdorp. 13 kilometer met 23 minuten. Op de A10 van Koemplein richting de Nieuwe Meer... kom je in 4 kilometer door een ongeluk tussen Amsterdam-Slotermeer... en de Nieuwe Meer met 24 minuten. De A58 van Breda naar Eindhoven. 6 kilometer tussen Tilburg Centrum Oost en de brug over het Wilhelminen-Kanaal. 49 minuten daar. En richting Tilburg tussen Bavel en Tilburg-Reeshof... ook nog eens 7 kilometer met 26 minuten. Music! Vanaf maandag de Q Top 500 van de 90. Eentje nog dan. Eentje nog dan om op te warmen voor volgende week maandag. Dit is een liedje dat vorig jaar op 220 stond in de Q-top 500 van de 90s. Ja, ze moeten toen in Zweden gedacht hebben, joh. Twee mannen en twee vrouwen die samen zingen. Dat is gewoon een succesformule. Dat werkte in de 70s en 80s. Dat gaan we in de 90s ook gewoon nog eens uitventen. En of het een succes was, Ace of Bees. Laura Wagner heeft erop gestemd. Zij zegt: de sign doet bedenken aan de eerste schoolfeesten die ik heb gehad. 20e van januari, show 1566, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen, Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Hey, nee, Luc, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben over uh, de Olympische Spelen. Ik weet niet of u erop zit te wachten. Ik wacht nog op de grote eierproeftest. Ja. Komt die hier nog aan deze ochtend? Oh. Oh. Ja, ja, die komt er ook nog aan, uh, Jeroen. Ook een soort vorm van sporten. Ja, ja. Om nou de Olympische Spelen in een ademteug te noemen... met het proeven van eieren. Ik weet niet of ik daar nou... Nee, dat is te veel eer. Maar over ongeveer een half uur gaan we er wel achter komen... of de bewering van Matti waar is. Namelijk dat jij kunt onderscheiden door te proeven... of een eitje biologisch is. Maar eerst dus over de Olympische Spelen. Want Luc, het is nog... 15 dagen voordat we ons koffertje gaan pakken... en richting Milaan gaan. Die ochtenden, twee weken lang... hoor je Domien verschuren op deze plek. Hartstikke leuk. Dus uh, Domin en Marieke, soms ja. tussen zes en tien. En jullie zijn dan met z'n tweeën in Italië. Jullie maken daar van alles mee. Jullie spreken alle sporters en staan echt met uh, de snowboots in de sneeuw. Ja. En uh, tot die tijd, zodat je een beetje weet wie je in die weken voorbij hoort komen... stelt Luc je voor aan uh, de hoofdvolspelers. Klopt, klopt. En om die hoofdrolspelers in de gaten te houden... te ontmoeten, te leren kennen, was ik uh, eind vorig jaar... een paar weken terug op het Olympisch Kwalificatietoernooi Schaatsen... in Tijalf. En daar uh, ja, kwam ineens een naam van een jongen boven, die vooraf nog door niemand opgeschreven was. Tussen de namen dat was die van Kjelt Nuis, Jutta Leerdam, Suzanne Schulting... echt een beetje de grote, de grote der aarde op het gebied van schaatsen... stond daar ineens... Aan de start een 21-jarig broekie uit Lopik. En die klatst zo zijn schaats in het ijs die neemt de starthouding aan. Het pistool gaat. En hij rijdt iedereen naar huis op de 5000 meter. Wow. Ik zat op de tribune en ik dacht, die moet ik spreken. Dat is gelukt. Een van de verrassende namen in de schaatsselectie van Team NL deze Olympische Winterspelen is toch wel die van Stijn van de Bunt. Hij heeft nog nooit een internationale wedstrijd gereden, maar wist zichzelf wel te kwalificeren voor de Spelen. Met andere woorden, hij debuteert zometeen op het allerhoogste niveau. Niet slecht. Stijn, stel jezelf eens even voor. Ja, ik ben Stijn van de Bunt. Ik ben 21 jaar. Ik ben heel uh, gepassioneerd over het schaatsen. Specifiek zit 15 kilometer vooral. Je bent gepassioneerd over schaatsen. Heb je ook nog andere passies? Ja, ik, ik volg darten best wel veel. Kijk je ook dartwedstrijden vlak voordat je zelf een belangrijke race hebt? Ergens in de kleedkamer op je telefoon bijvoorbeeld? Nee, ik sluit me wel eenmaal af. Ik vond het ook wel heel jammer de laatste tijd dat we heel veel wedstrijden... van, van Nederlanders of mensen die, die goed kunnen darten heel laat waren. Want dan ging ik eigenlijk gewoon slapen. Um, maar dan ga ik natuurlijk wel terugkijken daarna. En ben je dan ook wel eens bij een dartwedstrijd geweest? Ik bedoel, je bedoel, je kent het toch wel? 111! Sorry. Uh, ja, ik ben anderhalf jaar geleden in Aoi geweest bij de Premier League samen met mijn broertje. Dat vond ik ook echt heel erg leuk. Het was wel een leuke ervaring. Leuk! En sta je dan, net zoals de rest van het publiek... opvallend gekleed, zoals een dansende banaan... Obelix van Asterix en Obelix... of de kapitein van een zeppelin uit de twintige jaren uit de vorige eeuw? Nee, wij zaten boven op de tribune... dus we zaten niet aan van die, van die biertafels, zeg maar. En, uh, nou, ik reed ook en mijn broertje drinkt dan wel een biertje... maar dat kan als sporten natuurlijk niet. Maar we hebben wel echt een hele leuke avond gehad. Er waren een paar vrienden van hem ook mee, dus uh, dat was echt supertof. Ah, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nee, dat begrijp ik ergens enigszins ook. Want je bent natuurlijk ook gewoon... Topsporter, Ja, dat was ik misschien heel even vergeten. Dat is een van de redenen dat we Stijn goed in de gaten moeten gaan houden. Die kan zomaar ineens voor een verrassing zorgen... en met een medaille naar huis gaan. Stijn, we zien je in Milaan. Arrivederci. All right, stop. music. Maximum hit Maximum Hit. with you. Like the words of a song.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 I'm right. a floor into a zoo. We do Shakira en uh, Zoo. Je luistert, Mattie en Marieke, maar het zou ook zomaar... een aflevering kunnen zijn van Keuringsdienst van Waarde. We gaan zo meteen namelijk eieren eten. We gaan eieren testen op smaak. Dat heeft mee te maken, Annemarie, dat er gisteren nieuws was... over de prijs van eieren. Dat klopt, want die prijzen nou, reizen de pan uit zo ongeveer. De eieren die zijn schaarser... door de vogelgriep en worden dus duurder. Tientallen cent kan het wel schelen op een pakje van tien eieren. Oh. Gisterochtend hadden we het daarover. En Mattie, jij zei toen dit. Je het toch, hoor, die vrije uitloop eieren.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 Ja, dat hoor je goed. We ja. spelen zo meteen vier op een ei. Ja, vier op een ei. Ik duik de keuken in voor jou. Ik ga vier eitjes voor jou bakken, omdat jij het liefst jouw eitje gebakken eet. En nu heb ik nog even navraag gedaan bij mijn vrienden van de dierenbescherming. Hoe zit het nou precies? Want ja. jij noemt ook vrije uitloop en biologisch. Hoe zit dat nou op een schaal van het beste voor de kip en slechter voor de kip? Precies. Het allerbeste is biologisch met het drie sterren beter leven keurmerk. Want dan wordt de kip ook voorzien in de natuurlijke levensbehoeften. Die kip is het gelukkigst geweest. Die kip is het gelukkigst. Dus die heeft in het uh, huisje, waar die natuurlijk wel met meerdere zit... ook strobalen bijvoorbeeld, waar hij lekker op kan tokken. Ja. Uh, ze kan ook naar buiten. Dus dat is uh, het beste eitje dat je kunt uh, hebben. Onderaan in Nederland staat uh, het scharrelei... Er zijn ook nog kooieieren, maar in Nederland zijn er geen kooikippen, kippen, gelukkig. Oh, grappig, want schaal ei doet vermoeden dat zo'n kip alle ruimte heeft. Hè? Ja, ja, ja, klopt. Maar daar, de omstandigheden zijn dus daar op een schaal van uh, ja, 0 tot 10 het, het slechtst ja, in ja, Nederland. Oké, oké, goed. Dus wat ik heb gedaan, een doosje schaal eieren gekocht en een doosje biologische eieren. Ja. En dan ga ik zo meteen vier eitjes bakken. Met die vier prachtige gebakken eitjes kom ik de studio in. En is het dus aan jou om eruit te pikken: is het een biologisch eitje of is het het schaal eitje? Dus Bijvoorbeeld kunnen zijn Bio Bio Scharrel Bio. Ja, precies. Want het zijn vier eitjes. Het leuke is, net als bij Vier op een rij, ik stuur jou even de studio uit en dan laat ik alvast aan de luisteraar horen welk eitje biologisch is en welk eitje schaal is. Ja. Zodat we daarna met z'n allen kunnen horen of het jou gaat lukken. Ja, ik denk dus dat het mij gaat lukken. Want ik, ik vind dat als je biologisch ei eet dat de smaak wat dieper is dan bij zo'n schaal ei Klinkt een beetje pathetisch, maar zo'n schaal ei die smaak is wat oppervlakkiger, wat killer. Ik, ik heb het idee dat als je een biologisch ei heet, ja, dat je gewoon iets meer smaak hebt. Iets meer diepte. Ja, dat die kip het beter heeft gehad, dat proef je. Zeg ja, ik, ik denk dat ik de happy, happy Chicken proef. Nou, ik vind het fantastisch. Ik weet dat jij ook aan een tijdschrift kunt ruiken... of je te maken hebt met de FHM of uh, met uh, de microgids. Dus misschien kun jij qua smaak ook wel heel ver komen. Wat gaan we nu doen? Ik ga de keuken in. Dus ik, uh, ik heb een schort mee. Uh, en ik duik de keuken in. Dan kom ik straks met vier eitjes terug. Jij gaat naar de bedrijfskantine? Ja, zeker. Zit in! Joehoe.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 Kijk mijn collectie Zonvakanties nu op elizawasheer.nl. Deze week in de bonus. Alle Bondewel conserven, diepvriesgroenten en spreads. één per gratis. Alle optimaal pakken, Ook 1, 1 gratis. Alle Ben Jerry's en Magnum Pines. Ook één gratis en at Home Keukentextiel Sets 1, plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Bij Gebruik de nieuwe neusspray bij holteontsteking van Avogel. Een bewezen effectieve spray voor de snelle verlichting van symptomen. Avogel. Ervaar pure plantkracht. Schittert jouw tafel al met die prachtige glazen van Albert Heijn? Je hebt nog maar één week om te sparen.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 Goedemorgen, het is half tien. Dit is Kimi Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. Een opvallende vertraging, A58, Breda Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg-Reeshof, zes kilometer. Je doet er daar twintig minuten langer over. Ik zo meteen even richting Marieke. Die staat in de bedrijfskantine van Keemuzik eitjes voor mij te bakken. Eerst krijg je het laatste nieuws van Annemarie. Ja, goedemorgen. Middelbare scholieren delen steeds vaker filmpjes. waarin jongeren in elkaar worden geslagen of worden vernederd. Het heeft het programma Pointer uitgezocht. Op twee derde van die scholen of van de scholen circuleren van dat soort video's. Deze jongen herkent het. Hij beschrijft hoe zo'n filmpje eruit ziet. Wat groepje eromheen. Juichen, roepen, vechten, ja? slaan, noem maar op. Als er als wordt gevochten. Ja, sensatie. Ja. Mensen willen sensatie zien. En volgens Stohem willen jongeren met die geweldsfilmpjes laten zien... dat ze niet met zich laten sollen. Een medewerkster van een zorginstelling in Wierde, Twente, is opgepakt. Ze zou bij drie bewoners insuline hebben ingespoten... terwijl dat helemaal niet nodig was. Het leidde bij sommigen tot levensgevaarlijke bloedwaarden. Er zijn ook bewoners overleden in die instelling... maar het staat niet vast of dat door de insuline komt. En het legeroofde Zilvermuseum in het Gelderse Doesburg... is bang dat dieven het zilver omsmelten. Volgens de regionale omroep is daar vorige nacht... voor tienduizenden euro's aan zilver gestolen. Waaronder unieke zilveren mosterdpotjes. Nou, de daders zijn nog altijd spoorloos. Ja, ga je binnenkort een dagje naar de dierentuin... dan kan het zo zijn dat je dit geluid gaat horen. Ja. Ja, onze luisteraar Freddie stuurde nog. Dit was ik op het toilet gisteravond. Ja, had ook gekund, maar uh, dit zijn paringsgeluiden van gieren. Onder meer uh, Blijdorp en Beekse Bergen spelen die geluiden nu af, en de gieren moeten daardoor gestimuleerd worden om zich voor te planten om seks te hebben. Is hoog nodig. Gieren worden wereldwijd ernstig bedreigd, en dat terwijl die vogels een grote rol in de natuur spelen omdat ze kadavers opruimen en zo zelfs ziektes kunnen voorkomen. Volgens deze onderzoeker ja, zorgen die geluiden er inderdaad voor dat gieren er zin in gaan krijgen. Het is onze hypothese dat ze hier geld van worden, inderdaad. Dus ik hoop dadelijk wel wat paringen te zien. Right. Ja, het worden wij hart van Nederland. Het is om te gieren. Over een minuutje of tien spelen wij Vier op een ei. Weet ik biologische eieren te onderscheiden van eieren? Het is een prachtig beeld. Als we hier in de studio op het grote scherm naast ons kijken... zie ik Marieke Elsinga in de bedrijfskantine van Q Music helemaal met een haarnetje op. En daar worden lekker eitjes gebakken, Marieke. Ja, dit zijn gewoon heerlijke eitjes. En kijk, ik moet er natuurlijk uiteindelijk vier hebben van Vier op een ei... maar ik maak ook eventjes een paar extra's... zodat ik zelf eventjes een kleine proeftest kan doen... Ja, dit is gewoon een, een echt een professionele bedrijfskeuken waar ik uh, aan de slag ben. En daar doe je natuurlijk even mijn haarnetje op, omdat er niks in het eitje mag komen. Ja, dit, dit, dit wordt de ultieme test, uh, Matty. Want ik werk met de schaal-ei, wat eigenlijk het laagst op de schaal staat als het uh, gaat om het geluk van de kip. Laagst op en de eierschaal. De, juist, juist. En de biologische drie-sterren beter levenkeurmerken-eieren. Ja, eh, uh, Matty. Het ruikt heerlijk. Aan mij als chef, even geheel ontscheiden, gaat het niet liggen. Hey, het is vanaf uh, die keuken best nog een stukje wandelen naar uh, die studio. Het is natuurlijk wel zaak dat ze onderweg niet door de war worden gehaald. Nee, dat, dat ga ik helemaal goed regelen. Kijk, ik kan niet geloven dat ze lekker echt warm aankomen. Oh. Maar um, volgens mij heb ik de biologische... Nu twijfel ik toch. Zie je, daar gaan we al. Music, Mattie en Marieke. Nou, komt vast goed. Vier op een ei... That Damiano daffeats. Hughes with you I thought my heart had felt eat all I swam for miles across the ocean.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 bij music en uh, Miles Away. Vier op een... Vier op een ei! het zo netjes dat je helemaal een uh, haarnetje hebt opgedaan... om uh, hier uh, voordat je de keuken betrad. Ja, nou, ik vind wel dat dat erbij hoort. Ik zou het uh, heel erg vervelend vinden als er een haar in jouw ei zit. Vier eitjes heb ik voor jou gebakken. Er zijn ook mensen die uh, geappt hebben... joh, je proeft het toch veel beter bij een gekookt ei. Maar ja, jij bent een liefhebber van... Uh, Gebakken, gebakken, eieren, ja, ja. En, en, en jij beweert ook dat je het dan ook gewoon thuis kunt proeven. Dus er zijn vier schitterende eitjes gebakken. Zou je zeggen Sunny side-up? Nee, ik heb ze even aan beide kanten aangebakken. Het, is een, uh, ja, het zijn gewoon vier echt fantastische eitjes geworden. In een 5-terre uh, ja, hotel zou dit gewoon niet meer staan. Hey, het is toch nog even goed om de eierschaal uit te leggen. Want ja. wat is het verschil tussen die bio en die schaal? Hoe ja. zit precies die schaal in elkaar? Grijp ik helemaal. Ik ben uh, zeer close met de dierenbescherming. Ik heb het er nog eventjes gevraagd. Het beste ei dat je in Nederland kunt krijgen is het biologische drie sterren beter levenkeurmerk ja. eitje. Dan heeft het, uh, ja, eigenlijk de, de levensbehoeften van de kip, die worden dan het meest bediend. Dus uh, kipje kan naar buiten. Uh, ze kan ook nog op uh, strobalen hoppen, want die zijn dan uh, ja, in het uh, verblijf neergezet. Het slechtste wat je in Nederland kunt krijgen, let ook op, dan begint de eicode met een twee. Mm -hmm. Dat zijn de scharreleieren. Het klinkt misschien heel goed, maar in Nederland is dat het dan heeft de kip het slechtst gehad. Het is eigenlijk het minst goed. Het minst, het minst goede. Er zijn ja. overigens ook nog eieren in Europa. Ja, dan zit dus er zo'n kip in een kooi. Dat mag in Nederland niet verkocht worden. Oké, okay. um, wat gaan we nu doen? Ik heb gewerkt met uh, biologische eieren en dus met schouwe eieren. Ja? Ik ga niet zeggen hoeveel, uh, wat de combinatie is. Maar er staan hier vier borden. Ik ga jou vragen de studio te verlaten. En ja. dan ga ik aan Luisteren Nederland vertellen hoe het in elkaar zit. Dus okay. wat het eerste bordje is, het tweede, het derde en het vierde. Daarna roep ik jou weer de studio in en dan ga jij proeven. Net zoals bij vier op een rij, hè, dan kom je ook eventjes weer de studio ja, ja, ja, ja, ja. in. En dan gaan we erachter komen of jij weet te kraken of het een biologisch eitje of een schouw eitje is. Oké, okay, nou dan ga ik ga de studio uit voor uh, vier of een ei. Wacht oh, ik eventjes tot uh, wat die de studio uit is. Dag. Misschien ook wel leuk dat je in kunt zetten in de Q-app... hoeveel je denkt dat Mattie er goed heeft. Dus van de vier bordjes heeft hij er 0, 1, 2, 3 of 4 goed. Oké, okay, Mattie is echt de studio uit. Het eerste ei... is biologisch. Het tweede ei dat ik voor Mattie heb gebakken... is een schaal ei het derde ei is ook een schaal ei. En het vierde eitje is biologisch. Lukt het Matty om de vier eieren juist te hebben, pikt hij de biologische eieren eruit. We komen erachter. Naar Cher.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 je kan proeven of een eitje biologisch is. Hij vindt dat een diepere smaak. En dus stellen wij hem op de proef. Ik heb meerdere eitjes dus gebakken. Die liggen hier op de borden voor hem. Nou, ik zei ook tegen je, zet even in wat je denkt... hoeveel Mattie er goed heeft... Visser, dat wordt appeltje-eitje voor Matty. Rosanne denkt twee eieren goed, vier goed voor Matty. Denkt ook uh, Thea. Die wordt ingezet op nul door uh, Henry Eikemans. En uh, Lisa, die gokt op één ei goed, puur geluk. Vier worden, vier eieren. Hoeveel heeft Matty er goed? Ik hoef hem de studio in. En dan gaan we kijken hoe ver die komt. Matty. Ik ben ook serieus gespannen nog. Dat snap ik, er staat ook uh, heel wat op het uh, spel. Moet ik links beginnen? Je begint zoals je ook leest, dus inderdaad links. Dat is het uh, eerste ei, het eerste bord. En uh, jij kan dan proeven, denk jij, of het een ei betreft of een biologisch ei. Nou, ik vind dat je bij de biologische eieren een diepere, langere smaak hebt... dan bij die uh, andere eieren, dan bij eieren. Dat is gewoon een iets oppervlakkerige, killer smaak. Oké. Okay. En ik ben hier helemaal niet zo gevoelig voor, maar ik denk, ik denk dat ik dit kan. Zal ik? Eerste eitje. Oké. Okay. Het zien ze overigens prachtig uit. Qua uiterlijk zie je geen verschil. Dan ga ik met eitje nummer één. Nou, dit is heel moeilijk, want je weet niet wel ei nummer twee. Hoe nummer. Ik denk dat het een bio-ei is. Ongelooflijk goed. Het tweede eitje wordt inmiddels uh, aangesneden. Er wordt ook een hap genomen. Die hele grote mond verdwijnt als ei. Ik twijfel nu al. Ik vind het best wel moeilijk. Uh -huh. Tweede eitje, Mattie, ik wil je antwoord nu horen. Schaal. We zijn halverwege... Twee op een ei. Ga naar het derde bord. <lacht> houd dit vast, houd het vast. Ik, helemaal, ik weet niet waarom, maar ik ben helemaal zenuwachtig. Hier weer grote hap. Het in de grote mond van Matty Valk. Is dit een biologisch drie sterren beter leven eitje of een schaal ei? Ja, ik denk weer bio... Ja, blijven bio. Ah, dit is oh. een ei Dit was een scharrel-ei. Ja. Oh. Ja, dat is jammer. Dat was een scharrel-eitje. Zullen we even kijken wat er nog in had gezeten? Of je het vierde eitje goed gehad zou hebben? Hé, He, potverdikkie. Ja. Ja, ik denk weer een bio-ei. En dat was dan goed geweest. Nou, nou ik drie, vind drie op een ei. Drie uit vier vind ik echt helemaal niet gek. Echt helemaal niet gek. Heel helemaal niet verkeerd. Nee, nee, nee. Overigens, hele lekkere eitjes. Nou, dankjewel. Ja, er is nog een beetje over. Dus als de redactie nog een hapje wil, uh, neem gerust. Ik kan dit overigens ook met biologische honing. Dus morgen spelen we uh, vier van bij. Hier is Marshmallow. it right something's wrong.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 Ik zal nooit vragen om applaus, maar drie van die vier eieren goed. Ja. Dat is toch best wel prima scoren? Dat is voor mij een krijgen, hoor. hoor. Ja. Ja. Ik vind dat jij ook nog even lekker een hapje ja, hebt genomen. Happenen. Ik weet niet wat het is. Uh, dat was scharrel. Is dit scharrel? Ja, scharrel. Dus ja. die andere is biologisch. Die ja. hele licht is bio. Ja, hij is iets lichter uitgevallen. De dooier bij de biologische was iets lichter dan bij de scharrel. Maar dat, oh. kon je, dat kon je niet zien, want ik had hem niet sunny side up of nee, zo gedaan. Ja. Ik had hem aan weerszijden gebakken, zodat je dat ja door dat baklaagje kon je de kleur niet goed zien. Ik vind het wel een idee om dit gewoon elke dag te doen, hoor. Nou ja, we kunnen die met heel veel verschillende etenswaren... Nee, maar gewoon eiesgoed. Ik heb eerlijk heerlijk gegeven. Oh, met croissant zou ik dat is wel leuk vinden. Ja. Echt Frans of is het een Hollandse croissant? Ik vind het wel een idee. Wel ja. <laughs> supermarkt. Uh, Menno, die werkt nog even snel een eitje naar binnen. Ja. Daarna is hij helemaal klaar voor het foute uur. Vol met eiwitten, gepompt. Ja, En dan hoor je hem zo meteen, waar kunnen we het kiezen, Menno? Marianne Rosenberg. Isn't en er tegenover staat Neil Diamond. Waarmee begint de foute uur? Jij bepaalt het nu in de q Music app. Ja, Hebben we nog een vraag voor je? Oké, okay, je hebt een paar seconden. Hoe snel herken jij deze hit uit de 90's? Dit is natuurlijk Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. En vanaf maandag hoor je er nog veel meer. Q Music neemt je mee terug naar de jaren 90 in de Q Top 500.